Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Ja, wat zeg je eigenlijk tegen je kind? Ga je iets leren wat je leuk vindt? Of iets waar je ja, later een baan mee krijgt? We gaan er zo over debatteren. En films die zo slecht zijn, dat ze gewoon weer leuk worden. Daar gaan we over praten met Mr. Horror, Jan Doensen. Ja, in Radio 1 vandaag. Live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandplein in Amsterdam. Na het nos Nationaal, Jong.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 erkent dat de andere kant een uh, probleem heeft en dat is eigenlijk het enige resultaat wat er uitgekomen is, zei die uh, VN-gezant. Want voor de rest is er eigenlijk niets bereikt. Brahimi heeft de delegaties uitgenodigd om op 10 februari verder te praten. Vertegenwoordigers van de oppositie hebben al toegezegd: de regeringsdelegatie wil eerst overleg met Damascus. De man die 180 vervalste etsen van de kunstenaar Anton Heiboer... aan twee Amsterdamse kunsthandelaren heeft verkocht... moet voor de rechtbank verschijnen. Dat heeft het OM bepaald. Hoe hij aan de valse etsen is gekomen is nog onduidelijk. De kunsthandelaren hoeven niet voor de rechter te komen... omdat het OM niet kan bewijzen dat de twee wisten dat de werken vals waren. Justitie startte in 2012 van onderzoek naar de echtheid van schilderijen... en etsen van Heiboer, nadat onder andere een van de weduwe van Heiboer aangifte had gedaan. Deskundigen stelden vast dat etsen hoogstwaarschijnlijk niet van Heiboer zijn. De Oekraïnse president Yanukovych heeft de amnestiewet ondertekend... die eergisteren door het parlement was aangenomen. Door deze wet komen demonstranten vrij... die bij de protesten van de afgelopen maanden zijn opgepakt. Voorwaarde is wel dat de demonstranten overheidsgebouwen verlaten... en barricades in de straten van Kiev opruimen. De oppositie voelt daar niets voor. en De oppositiepartijen in het parlement stemden dan ook tegen de wet. Op de Veluwe is een proef gestart met wildreflectoren met geluid. Die moeten aanrijdingen met de wild voorkomen. Ook kan het aantal wildroosters dan omlaag. Die beperken het wild namelijk in hun bewegingsvrijheid. De boswachter legt uit hoe de reflectoren werken. Je rijdt op de weg en uh, daar kom je langs in met een afstand van 100 meter. Gaat er dan uh, jouw koplamp in die wildspiegel schijnen. Op datzelfde moment gaat er ook een geluidssignaal uit. En dan wordt het wild dus langs de berm of verderop in het bos gewaarschuwd. Van hé, hey, er komt een auto aan. En uh, ik moet even wachten met oversteken. Het weer op veel plaatsen nog zonnig... maar vanuit het westen toenemende bewolking. Het is 2 tot 7 graden. Vannacht en morgen waait het stevig uit het zuidoosten tot zuiden. Ook gaat het regenen. Vannacht in het oosten met nog wat natte sneeuw. In de loop van morgen weer droger... met opklaringen bij 4 tot 8 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A27 Breda richting Utrecht... rijdt het nog langzaam tussen knapend Hooipolder en Hank... over 5 kilometer... Er is een ongeluk gebeurd op de A50, Eindhoven richting Arnhem. En daardoor staat het vast tussen ons Oost en Knoop en Bankhoef, 7 kilometer. De weg is dicht, het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt. Daarom is Delta Lloyd ervan overtuigd dat je de risico's goed moet kennen. Wij beleggen volgens het principe, wat je niet begrijpt, is altijd een risico.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 Radio 1 Avro Tross Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman en Jan Mon. Moeten jongeren een studie kiezen waarmee ze een baan vinden... of moeten ze gewoon hun hart volgen? Floor Rusman vindt het laatste, Peter Huwe vindt het eerste... en zij gaan daarover in debat. En zij worden onderbroken of geholpen door leden van het 1Vandaag-opiniepanel. Ja, en de tops en de flops in de sport van de afgelopen week van Frits Barend. En het hoeft even niet zo heel erg verantwoord in de nacht van de wansmaak. Welkom bij Radio 1Vandaag. Na jarenlang onderzoek is er meer duidelijkheid over vervalste werken van Anton Heiboer. Een man moet binnenkort voor de rechten verschijnen voor het verkopen van deze schilderijen. Ilan Sluis, justitiespecialist bij de NOS aan de lijn. Ilan, goedemiddag. Wie wordt er nou vervolgd? Nou, het was eigenlijk degene die het werk geleverd heeft aan twee prominente heiboerhandelaren in Amsterdam. Uh, en de heiboerhandelaren zelf, die hebben dat werk weer uh, verkocht. Maar zij worden dus niet vervolgd, uh, omdat justitie er eigenlijk van uitgaat dat zij uh, niet wisten dat het werk vals was. Ah, dat hebben ze gewoon gezegd. Dat hebben ze gezegd. Uh, justitie zegt, ze hebben ook wel zelf uh, uh, een vorm van onderzoek gepleegd naar de herkomst van die schilderijen. Uh, uh, maar goed, justitie zegt toch, wij kunnen niet aantonen dat zij uh, te kwade trouw hebben gehandeld. Dus uh, zij worden in ieder geval niet vervolgd. Ja, en die ene man dan dus wel. Het gaat om werk van heiboer. Dat was dus allemaal vervalst. Wat waren dat nou precies voor werken, weet jij dat? Uh, de heiboerhandelaren die het werk verkocht hebben zeggen dat het om zo'n 4500 werken gaat, uh, waaronder in ieder geval veel etsen. Uh, justitie heeft 180 van die etsen onderzocht en op basis daarvan geconcludeerd dat uh, de, de hele collectie waar dit werk uit zou komen, uh, vals is. Ja, je zou dus zeggen dat degene die heiboer vervalst heeft minstens net zo hard heeft gewerkt als heiboer zelf, hè? want het is een enorme productie dan. Het is een enorme productie geweest, absoluut. En uh, ja, er is waarschijnlijk ook heel veel werk in gaan zitten. Het is ook iemand die, uh, als je de kennis hoort, uh, wist uh, uh, waar hij het over had. Uh, die ook een, een verhaal heeft geconstrueerd over hoe die collectie tot stand is gekomen en van wie die is geweest. Uh, zeker iemand die zijn huiswerk heeft gedaan. Ja. Is deze zaak nu uh, aan zijn einde aan het komen? Na uh, toch een aantal jaren? Nou ja, de belangrijkste conclusie is dus dat het werk uh, vals is. En dat justitie iemand op het oog heeft die uh, dat werk heeft, uh, heeft verkocht aan die heiboerhandelaren. Dat die uh, strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Uh, ja, de, de, de Heiboer Stichting die deze zaak aan het licht heeft gebracht, die uh, is er natuurlijk nog niet klaar mee. Die willen dat die hele partij van de markt gaat uh, omdat de markt verstoort en het vertrouwen in het werk van Heiboer uh, er, er ernstig door geschaad wordt. Dus uh, helemaal klaar is het zeker nog niet. Oké, okay, Ilan Sluis, specialist bij de NOS, dankjewel. En wij gaan door hier weer met muziek. Ze staan er weer klaar voor, van Dick Hout. Er komt geen passend afscheid. Geen terugblik, geen finale niets dan nooit meer samen Zelfs het eind zijn we voorbij Ik dacht dat je zou wachten Je zou geduldig zijn en vrij Ik dacht dat je zou wachten maar Hoe kom ik daar nou bij Je dacht dat het een maar zomaar iets Dat het een grap was En waarom lach je niet oh, oh, oh, oh, oh. Gun me wel Gaan Er komen geen gesprekken Er valt niks meer te halen Dan niks, nee, nooit meer samen Geen seconde extra tijd er was een kans van slagen, maar ik was te zeker van de wind. Er was een kans van slagen, maar ik sloeg het in de wind. Je dacht dat het een grap was, gewoon maar zomaar iets. Dat het een grap was, maar waarom lach je niet? Dik wel je tranen, Ja, inderdaad, van Dik Hout. Martin, ik wil bij ons aan tafel zitten. Maar Hij ziet er nog van. heel jong uit, welkom. Ja. maar uh, jullie bestaan toch alweer twintig jaar, Martin. Dat gaat wel hard, hè? Ja, twintig jaar is enorm snel voorbij gegaan, zo voelt het voor ons. Ja. Maar ja, het is toch een feit. En ik begrijp dat jullie zeggen, met, met dit laatste album gaan jullie weer een beetje terug naar het begin? Ja, we hebben geprobeerd de invloeden van ons vorige album ook weer in dit album te laten doorklinken. Natuurlijk ook uh, ja, wat, voor wat? het jubileum uh, 20 jaar van dik gevoel. Ja. Ter, terug naar af, terug naar het begin. Want, wat wat, wat, is, wat is dat dan? Terug naar af? Ho, ho, waar blijkt dat uit? nou ja Veel country en blues invloeden die we in die tijd uh, hadden. En uh, de muziek die we toen erg mooi vonden, die, uh, daar Was zijn die we nu weer door toen? geïnspireerd. Was die beter toen dan wat je in de tussentijd dan hebt gedaan? Uh, dat weet ik niet. Ja, je begint op een beginpunt en dan ga je experimenteren met andere wegen... en dan kom je weer terug en dan... Ja, ik weet nooit wat beter is, maar dit inspireerde ons in ieder geval wel. Hoor. Maar dit is Heel toch wel erg. je beste album? Je laatste is toch altijd je beste, of niet? De laatste is altijd de beste, ja. Dat wel. Goed gehoord. Ja, omdat jullie, maar dat kan ook een andere reden. Want ik las ook dat jullie het beste nummer. Uh, of jullie, maar in ieder geval, een aantal van jullie vinden jullie wrakhout op, op het album. Ja, ja dat, dat is wel een van mijn favorieten, ja. Maar ja. dat spelen jullie niet nu? Of is dat te lang? Uh, mocht dat niet van ons? Nou, nah, nee, uh, dat heeft meer met het instrumentarium te maken. We staan hier vrij uh, unplugged, akoestisch. En, ah, okay. en dat nummer leent zich echt voor... Uh, All out. Nou ja, echt wel met blazers en strijkers en een Hammond en zo. Dus die had je van koor... mij mee mogen nemen, allemaal. Ja, dat zat niet in het budget. Uh, we oh, dan is dat dat. Een ja. Hammond is ook zo zwaar. Dat is slecht voor je rug. Ja. zeg, in 20 jaar is natuurlijk toch wel veel veranderd. Je zegt dat jullie weer een beetje terug zijn gegaan naar het begin. Maar in 20 jaar tijd, wat is er bijgekomen? Termen als singer-songwriter en, en het hele gedoe en DJ's... En en, en hoe, hoe blijf ja. je dan toch bij elkaar als band? Wat, wat, wat houd je dan in dat voortdurend nou, veranderende kijk, ja, landschap? Dat de, je denkt, wij de, blijven elkaar doen wat wij doen. In de kern is natuurlijk de muziek niet veranderd. En, uh, een singer-songwriter uh, bestond honderd jaar geleden al. Ja. En, uh, en een band ja. bestaat ook al uh, heel lang. En dat zijn wij. En de passie voor muziek die we, en voor de nieuwe muziek die we maken... die uh, houdt ons natuurlijk bij elkaar. We zijn ook al heel lang vrienden. En dat is natuurlijk ook... Wel een luxe. Er zijn maar... heel veel beentjes die nee. ruzie krijgen. Ook hele goede vrienden die allemaal ruzie krijgen. En dan uit elkaar gaan. Dan heb je, dan ja. Jullie hebben nooit ruzie? Ik kijk ook even een beetje stiekem we met de anderen. <laughs> ze, ze knikken nou ja, van nee. Maar. Je hebt natuurlijk heel veel meningsverschillen over de muziek. En in de oefenruimte gaat het er uh, uh, ja, stevig aan toe natuurlijk. Maar uh, ja, het is ook geen hobby, snap je? Het is, het is voor ons belangrijk. Maar ben jij de, de, de baas is... of doen jullie dat de democratisch? Ik ben de baas, maar we doen het wel democratisch. Oh, <laughs> <laughs> Allebei, oké. Okay. Hey, wat heb jij gestudeerd eigenlijk? Rechten en filosofie. Ah, kijk aan. En, maar je zei net over de band. Het is geen hobby, het is wel werk. Nou ja, is het, het is, het is, uh... ja, veel mensen denken muziek leuk en aardig en het is een hobby. En wat, wat een... Ja, het is voor ons net, ja, het is gewoon echt het belangrijkste in je leven wat er is natuurlijk. Dat, dat was rechten en filosofie niet? Nee, dat was altijd wel uh, een drama. <laughs> <laughs> Jij koos niet wat je hartje ingaf, maar je dacht dat het verstandig was. Ik koos wat mijn hart me ingaf. Ja. En dat is de muziek geworden. Daar gaan ja. we het zo direct ja. over hebben, namelijk. Oh, ik dacht, we hebben fijn ja, want jongen, een fijne tjonge debat. We gaan met... debatteren inderdaad over de vraag... Uh, moeten jongeren nou voor een leuke opleiding kiezen... of uh, voor eentje die veel kans biedt op een baan? Nou, CNV Jongeren is een website begonnen... die laat zien uh, welke opleiding nou de meeste kans biedt op een baan. Studieperspectief.nl heet dat nou. Maar uh, ja, zijn uh, jongeren nou echt al bezig met de kans op een baan... naar een studie waar ze eigenlijk nog... Aan moeten beginnen. Gijs Rademaker, uh, een vandaag opiniepanel, we hoorden al eerder vandaag ja. over Oranje en zo. Jullie hebben het onderzocht onder jongeren. Ja, Oranje en werkloze jongeren, dat is allemaal uh, bij mij. Uh, ja, we hebben, wat wij hebben gedaan is, we hebben het een vandaag jongerenpanel ondervraagd. Daar zitten duizend, uh, nou ja, er zitten veel meer in, maar we hebben duizend studenten ondervraagd. Jongeren die op dit moment studeren. En slechts een kwart van de studenten die hield bij het maken van de studiekeuze rekening met ja, het arbeidsperspectief, hè, de kans op een baan. De, de, de grote meerderheid die zegt uh, zelfs uh, de, uh, de kans op een baan speelde bij mijn keuze geen enkele bepalende rol. Mm. Uh, het, het grappige is wel dat uh, als je ze vervolgens vraagt, uh, denk je dat je een baan krijgt in het verlengde van ja. de studie, zeggen ze werkelijk massaal. Ja, uh, dat zal me zelfs vrij makkelijk lukken. Ze lezen de krant niet. Nou ja, ze, ze zijn in ieder geval vol zelfvertrouwen. Hè? Zoals je, ja, uh, dat is de, de, de applausgeneratie. Ja, precies. Nou ja, en misschien denken ze ook wel van ja, we, je kunt het me nu wel vertellen, maar over een paar jaar ziet het er misschien weer anders uit. Ja. Dat zou kunnen. Nou, dat zou goed, goed, we gaan we misschien horen in het debat. Groot optimisme in ieder geval. Nou, we gaan kijken in hoeverre dat hier uh, ook zo is. Uh, we gaan debatteren. En dat doen we met Peter Huwe van de Vereniging Decanen... Mentors en Begeleiders. En met Floor Rusmans, zij is columniste bij NRC Next. En zij pleit in haar column deze week ervoor dat jongeren vooral hun hart volgen als we een studie kiezen. Om te beginnen, maar even, Floor, wat heb jij zelf gestudeerd? Geschiedenis. Geschiedenis. En ook afgerond? Ja. Peter? Biologie. En ook afgerond? Ja, ja, ja. ja. En, maar nu niet als bioloog werkzaam? Nee, als, als docent biologie. Kijk, als je destijds afstudeerde... Nou, dan uh, mocht je al blij zijn dat je een baan kon vinden... Uh, het is dan wel onderwijs geworden. Maar dat ben ik achteraf steeds leuker gaan vinden. Okay. <laughs> Zo kan het dus ook nog veranderen. Nou, de stelling die luidt je leert om te werken. Jongeren moeten daarom bij het kiezen van een opleiding... vooral kijken naar de kans op een baan. Peter Huwe voor de stelling. Krijgt 30 seconden. De klok loopt echt mee om dat toe te lichten. Nou, Kijk, het, het, het perspectief op een baan, uh, dat is heel belangrijk denk ik, om mee te nemen. Je ziet uh, bijvoorbeeld tegenwoordig uh, uh, makelaars die geen, geen baan kunnen vinden. Piloten die moeten betalen om, om hun werkervaring op peil te houden. Uh, medisch specialisten die uh, eigenlijk gratis gaan werken om ook maar aan de slag te blijven. En dat is natuurlijk uh, wel heel erg sneu. Uh, dat je dus je hoofd erbij moet gebruiken om uh, dat soort afwegingen te, uh, te maken... Ja, dat gaat wel. Maar er komen ja, zo kon, nog wel komt meer tijd zo. Dus Floor Rusman uh, is, is tegen die stelling. Die vindt eigenlijk dat de jongeren hun hart moeten volgen. Ook 30 seconden om uit te leggen waarom. Uh, ja, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen HBO en WO. En ik heb het dan vooral over WO, omdat ik denk dat het voor de meeste opleidingen niet zoveel uitmaakt welke opleiding het precies is. Maar dat je uiteindelijk toch wel ergens terechtkomt. En ik denk dat het voor je motivatie heel veel uitmaakt als je iets gaat doen wat je echt leuk en interessant vindt. Daarbij denk ik dat je heel veel dingen kunt doen zoals stages en bijbaantjes om uiteindelijk toch kans te maken op een baan die je leuk vindt. Nou, dat is, dus daar, is heel erg binnen de, de tijd. Ruimschoot is binnen ja. de tijd. Even, even dat verschil uh, wetenschappelijk onderwijs en uh, hbo wat jij zei. Want, want je zegt, nou ja, als je, als je uh, universitair uh, bezig bent... dan vind je wel uh, altijd een baan, of? Nou ja, dat is nu natuurlijk moeilijker dan uh, acht jaar geleden of zo. Maar... Um... Er zijn natuurlijk een paar WO-opleidingen die je wel moet doen om een bepaald beroep te doen. Zoals als, als je advocaat wil worden moet je geen literatuurwetenschap doen. Ja. Maar ik denk dat er tussen heel veel opleidingen niet zoveel verschil bestaat. Als je bijvoorbeeld in bedrijfsleven wil werken of als je ambtenaar wil worden of journalist zoals ik. Dan maakt het denk ik niet zoveel uit welke WO-opleiding je hebt gevolgd. En dat vindt HBO wel anders waar je echt voor een beroep wordt opgeleid. Ja, ja. Dus als je VWO hebt gedaan dan moet je iets kiezen wat je leuk vindt. En als je HBO hebt gedaan dan moet je toch echt iets zoeken wat nuttig is. Ja, nou ja, het is een, het is een beetje een grof onderschatting. Nou ja, zo hoor ik het wel. Ja. Maar Peter, daar uh, be, be, ben jij het niet mee eens, Peter Huwee. Want uh, uh, laten we zeggen, in ieder geval is de stelling... als je universiteit doet, dan hoef je sowieso, kun je sowieso gewoon uh, je hart volgen. Ja, kijk, als je je hart laat meespreken bij het nadenken over een studie... dat, dat is heel belangrijk, dat, dat geloof ik zeker. Maar het is toch wel goed om een beetje te kijken van... welke kant wil ik uit... Um, er is een, ook een groot verschil tussen welke studie of je kiest. Ook bij de universiteit. Kijk, als je tandarts bent, heb je eigenlijk maar weinig uitwijkmogelijkheden. Uh, als je uh, rechten studeert, dan kan je in allerlei uh, bedrijven nog terechtkomen. Dus kijk, de academische vaardigheden die je daar leert, die maakt je heel breed. Dat, uh, en bij uh, hbo, ja, het hangt van het soort af. Als je hbo-communicatie doet, is ook weer breder dan bijvoorbeeld uh, als je uh, een hbo-rechten doet bijvoorbeeld. Ja. Ja. Gijs uh, Rademaker van het vandaag Opiniepanel. Ja, ondervraagt niet alleen mensen, je sleept ze ook mee hier naar de kroon uh, ja. in Amsterdam. Je hebt natuurlijk. een paar uh, ja, dus jonge mensen meegenomen. Ja, er staan allemaal mensen te discussiëren die natuurlijk al lang afgestudeerd zijn. Het is heel leuk om, mensen, om ervaringsdeskundigen te, uh, te vragen. Laat ik allereerst zeggen, die duizend studenten die we hebben ondervraagd... en, en ook nog een heleboel scholieren uh, daarbij... die hebben we natuurlijk ook die stelling even voorgelegd... Um, uh, moeten jongeren veel meer rekening houden met een baankans uh, bij het kiezen van hun studie. Nou, jongeren zijn het daar massaal mee oneens. Die zeggen, je moet kiezen voor een studie uh, die, je, die je leuk vindt, die dicht uh, bij je past. Nou, uh, bij mij uh, twee jongeren uit het Eén Vandaag Jongerenpanel. Uh, we beginnen even met Emily uh, van Summeren. Uh, Emily, wat ben jij gaan studeren na je middelbare school? Uh, ik ben marketing en communicatie gaan studeren en daarin de, uh, richting evenementen. Evenementen dus. Ja. Waarom die studie? Um, eigenlijk ben ik afgegaan op uh, marketing en communicatie. En toen ben ik erachter gekomen dat uh, evenementen er ook in zat. En daardoor ben ik eigenlijk achter mijn passie gekomen voor evenementen. Ja, het is vooral omdat, het, omdat je het leuk vindt. Omdat ja. het je passie is. Ja, inderdaad. Evenementen organiseren. Rens Peperkorn. Jij zit naast uh, Emily. Dat lijkt jou ook wel leuk eigenlijk. Klopt. Uh, ik heb op mijn middelbare school heel veel gedaan met uh, evenementen organiseren. Uh, zowel een leerlingenraden. Uh, toen vond ik het ook inderdaad heel leuk om te doen. En nog steeds... Maar, uh, dat had je dus leuk gelegen... maar jij hebt toch voor een andere studie gekozen. Klopt, ik heb voor een studie gekozen die toch iets breder ligt. Uh, na middelbare school ben ik mbo juridische dienstverlening gaan doen. Uh, uitgestroomd in personeel en arbeid. Maar juridische dienstverlening, dat is nog alles iets anders... dan evenementen organiseren. Dat is inderdaad iets compleet anders. Uh, maar uh, ja, als je jezelf goed ontwikkelt... kan je later toch wel je ei kwijt ook in uh, evenementen organiseren nog. Want waarom ben je, dan, uh, ben je dan die studie gaan volgen die jij nu doet... Uh, op dit moment doe ik HRM. Um, Human, Resource Management. Ja, Human Resource Management. sorry. Uh, ik ben dit gaan doen om toch de kans op een baan nog groter te maken. Uh, omdat je merkt dat je op het mbo toch gauw vast komt te zitten later. En zo heb je toch meer kans op een goede carrière. Ja, meer kans op een goede carrière. Ik ga nog even kort terug naar, naar Emily. Ja, Rens die krijgt dadelijk gewoon, uh, gewoon een baan. Is dat niet gewoon de slimste keuze? Uh, dat is een slimme keuze en dat is een hele makkelijke keuze. Maar uh, je bereikt er niet mee uiteindelijk wat je wil. Tenminste een grote kans dat je het niet bereikt. En dan uh, kan ten eerste je studie heel lang duren. Maar ook je loopbaan kan zo lang duren. Omdat je het gewoon niet naar je zin kunt hebben. Ja. Dus, dus je betoogt eigenlijk dat uh, Rens wel een, een baan heeft dadelijk. Maar geen leuke baan. Of baan waar hij zich goed in voelt. Uh, die kans is kleiner dat hij een baan vindt die hij leuk vindt. Echt zijn ja, dingetje, zeg maar. Ik ben toch even benieuwd wat de debaters daar nou, uh, nou van vinden. Wie heeft nou de beste keuze gemaakt? Ik denk eigenlijk dat ze allebei wel een goede keuze hebben gemaakt. Ah, je moet eigenlijk kiezen. Nee, dat hoeft niet. <laughs> ik, ik denk dat als je iets hebt gevonden wat je heel erg leuk vindt... en waarvan je denkt dat je er heel erg goed in wordt... dat je dan best het risico kunt nemen om een studie te doen... Waar, waarbij bij, weinig banen zijn. En uh, als je het risico zo inschat dat je denkt... dat gaat mij niet lukken... dan is het goed om iets breders te kiezen. En Peter Huwe? Ja, ik denk dat uh, het belangrijk is... Dat, uh, wat ik bij haar hoorde is ook dat ze tijdens de studie... achter, achter iets kwam, achter de passie kwam. Het is ook mijn ervaring dat als ik in 5 havo kijk... en ik vraag aan leerlingen wat is jullie passie... dan zijn er maar een paar die dat ook echt kunnen benoemen. Dus het is ook nog een zoekproces bij jezelf... om erachter te komen van wat is nou belangrijk. En het hele proces van... Hoe zit ik zelf in elkaar? Wat vind ik belangrijk? Wat is er te koop? Kan ik het daar terugvinden? Dat heet uh, LOB, loopbaanoriëntatiebegeleiding. en begeleiding. En dat proces dat zou heel veel meer aandacht uh, kunnen krijgen. Hoe sturend komen... ben je daar als decaan uh, zelf bij? Zeg, zeg? Hoe sturend ben jij als decaan daarbij? Nou, Kijk, de, de decanen op middelbare scholen, zeg maar, die, dat loopt enorm uiteen wat daar op school gebeurt. Er zijn scholen die nauwelijks aandacht aan LOB besteden. En er zijn scholen die er heel veel aandacht aan besteden. Mentoren inzetten en die veel met leerlingen praten, ouders erbij betrekken. En, en die dus echt het hele proces proberen te verdiepen. Maar even, Florisman, want dat is natuurlijk wel een punt. Ik denk dat heel veel jongeren op die leeftijd vaak helemaal nog niet weten wat hun passie is. Nee, maar je hoeft ook niet per se te doen wat je passie is. Dat woord wordt een beetje onderschat, denk ik. Maar gewoon iets... Je moet een afweging maken tussen... Uh, uh, je moet iets kiezen wat je interessant vindt... en waarmee je dan ook denkt dat je uh, redelijkerwijs wel een baan zou kunnen vinden. Ja. Ja, en bij dat redelijke wijs heb je toch je hoofd nodig. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die, uh, die kijken naar TV, televisie... en die zien uh, van die dansprogramma's of zingprogramma's. En die hebben ook de ambitie om uh, het Songfestival te winnen en dat soort dingen. En uh, die, die passie zit er wel in. Maar je moet ook realistisch zijn. Ja, niet, niet iedereen uh, kan die top bereiken. Ja, Martin, Martin, Martin, Martin Buitenhuis, uh, to, toen jij thuis vertelde van ja, ik ga toch de muziek in. Wat, wat was de reactie? Dat sloeg in als een bom. Ja? Ja. Wacht even, je microfoon stond ja, niet op. Schrijf je even Nog bij? Nog ja? één keer. Uh, dat sloeg in als een bom. Ja? Ja, daar waren ze niet blij mee. Nee, nee. want ze dachten, daar, dat wordt nooit wat. Ja, vooral mijn vader, die uh, had erg uh, zijn zinnen gezet op mijn universitaire carrière. Omdat dat hem zelf vroeger ja, onthouden was. door z die hoe zagen hij toen in opgroeide. de nieuwe Moskowitz. Nou ja, hij uh, ja, dacht dat het gerechter zou worden, Jan. Ja. Nou, het zijn misschien ook wel oprechte zorgen in zin ja, nee, van zeker. Ja, zeker, maar aan de, de andere, kan die aan de andere wel kant laten ze beter aan dat dat dan. Ja, nee, maar aan de andere kant als je veel vertrouwen krijgt van het huis uit voor wat je gaat doen als je je hart volgt, dan komt het ook allemaal goed. En dat, uh, dat kreeg ik. En uh, ja, ik ging daarvoor. Dus, uh, ja, want nee. wat, wat de ouders vinden speelt natuurlijk ook een rol, Gijs. Hebben ja. jullie dat nog onderzocht? Ja, je ziet me al staan te trappelen natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Wij hebben uh, ouders van jongeren, studerende jongeren en jongeren die, die bijna gaan studeren, hebben we eens gevraagd wat zij van die stelling vinden. Ja, en die gaan natuurlijk massaal voor de baangarantie. Die zeggen, ja, dat, leuk is, dus, dat, dat is leuk, maar je moet letten op wat die baankansen zijn. Nou heb ik die ouders vervolgens natuurlijk gevraagd wat zij deden vroeger toen zij jong waren. Op welke basis zij die keuze hebben gemaakt. En toen bekende tussen de meerderheid van de ouders... dat zij natuurlijk gewoon hebben gekozen wat ze leuk vonden. Ah, kijk, nou, en, uh, Emily, uh, jouw ouders... Uh, hebben die niet gezegd, zou je dit nou wel doen? Um, ze hebben het nooit gezegd. Maar ik denk dat de ouders in het algemeen inderdaad uh, denken van... ga maar voor de baangarantie, maar ze, ze gaan hun kind toch niet kwetsen. En ze willen toch uh, het beste voor het kind wat ze zelf willen. En, uh, dus te tegen mij hebben ze nooit gezegd van uh, kies wat uh, goed is voor later, maar kies wat je leuk vindt voor nu. En bij jou, Rens, hoe zit het bij jou? Bij mij hebben ze zich ook nog niet zo mee bezig gehouden. Uh, natuurlijk steunen ze wel uh, wat ik heb gekozen. Uh, maar ze, ik denk niet dat ze, ze hadden gezegd dat ik echt iets anders moest gaan studeren als, het, uh, als er geen baangarantie was of geen, al, al, geen baankans. Als jij evenementen was gaan studeren, uh, wat hadden ze dan gezegd denk je? Ik denk dat ze het ook prima hadden gevonden. Wat grappig, hè? dat ouders daar dus blijkbaar niet zo. Je hebt er eigenlijk heel heel helemaal niets gaan. aan aan ouders. Dus uh, <laughs> dat is dus <laughs> um, yeah. ik, ik had nog een vraag, Emily. Um, over vijf jaar, hè, want um, het, het, het, het studeren van het, het, of het organiseren van, van evenementen. Um, dadelijk ben je afgestudeerd, je loopt nu al stage. Oh. Wat doe jij over, uh, over vijf jaar? Ben je dan echt grote evenementen aan het organiseren, denk je? Uh, in de evenementenwereld is het heel moeilijk om bovenop te komen. Dus uh, vijf jaar is een heel kort tijdsbestek, denk ik, voor die richting. Maar over vijf jaar zie ik mezelf wel ah. wat uh, bij een groter evenementenbureau... die zich met name bezighoudt met bedrijfsevenementen. Dus kijk dan naar, uh, naar Philips, naar ING, uh, die bedrijven. Dus echt een grote aanpak. Er Zijn er niet enorm veel studenten die evenementen willen organiseren? Want dat is wat iedereen die nu luistert uh, natuurlijk denkt. Uh, ja, dat klopt. Het is een hele grote groep. Waarom kom jij dan bovendrijven, denk je? Uh, je moet een goede motivatie hebben. En door die motivatie kun je altijd boven iedereen uitkomen, stijgen. En gewoon je beste beentje voor en laten zien wat je kunt. Dus als je doet wat je leuk vindt, dan kom je er vanzelf. Dat is heel positief natuurlijk. Uh, Rens, die keek wat sceptisch uh, toen Emily, uh, uh, Emily dat zei. Uh, Rens, wat doe jij voor vijf jaar? Uh, ik hoop over vijf jaar haar adviseur te kunnen zijn. Uh, Human resource adviseur. Resource adviseur, sorry. Uh, en daarin dan toch mijn passie kwijt te kunnen van dingen organiseren. Uh, ik denk dat je in iedere baan later wel je passie kwijt kan. Of het nou... Uh, uh, journalistiek is dat je, dat je het weekblad gaat schrijven. Zeg maar. Of evenementen gaat organiseren dat jij het bedrijfsuitje regelt. Of gewoon het personeelsfeest. Uh, maar belangrijk daarbij wel blijft is. dat Nu ben je aan het studeren, dat duurt misschien vier jaar. Maar daarna heb je zoveel jaar om gelukkig te worden. En of, dat, of, je, of je gelukkig wordt ja. wanneer je geen baan kan vinden. Dat vraag ik mij af. Dus dan heb je een leuke studie. Maar dan heb je uiteindelijk geen baan. Dus ook geen leuke baan. Dat is wat je bedoelt. Nou, als ik geen baan heb, ben ik niet gelukkig, denk ik. Dank je wel. Goed, PTV, uh, is dat iets wat je op school meer tegen... Dat, dat, dat, dat enorme positieve gevoel wat uit de peiling bleek... wat je ook nu hier hoort van, van deze oh, twee? Oh ja, dat herken ik ook al. Ja, dat ze, dat, ja uh, je gaat die studeren en die baan die komt vanzelf wel. Maar dat, dat dat niet zo vanzelfsprekend is... en dat het ook heel lastig te peilen is. Kijk, dat overzicht wat nu op die nieuwe site staat... dat gaat uit van de huidige uh, werkgelegenheid... van daar zijn nog wat banen en daar zijn nog wat banen. Maar hoe dat over vijf jaar is... Dat dat weten we niemand. Nee. Nee. Nou ja, wij wensen iedereen, in ieder geval Rens en Emily, omdat ze hier naartoe gekomen zijn, een hartstikke leuke baan. En jullie hebben dat al, eh, Floor en oh, Peter. Hoor. Dus gefeliciteerd daarmee. En dank voor jullie bijdrage aan dit debat. Ja, bedankt ook Martin Buitenhuis, die straks weer gaat spelen met uh, Dickhout. Natuurlijk en op al die evenementen die die twee gaan organiseren, ook de komende jaren ongetwijfeld uh, te zien uh, zult zijn. Nog even die site, studieperspectief.nl. Dat is die site van CNV Jongeren. Ja, voor de kinderen die het eigenlijk toch nog willen weten of ze een kans maken op een baan. Bijna half vier, tijd voor het NMS Journaal, Ewout Jong. Dit is Radio 1. De strijdende partijen in Syrië hebben hun eerste onderhandelingsweek in Genève zonder resultaten beëindigd. VN-bemiddelaar Brahimi zegt dat een zeer bescheiden begin is gemaakt... en dat er nog veel moet gebeuren om tot een akkoord te komen. En NOS-correspondent Sander van Hoorn zegt dat er eigenlijk nog niets is bereikt.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 in hetzelfde gebied kwam nog een man om het leven. Hij was in een riviertje gevallen. Dat is het nieuws op dit moment. Verkeersinformatie, bij Zwaan van de AMB. Het valt nog mee op de weg. Een paar korte dagelijkse files. Maar de file op de A50 is wel lang. Van Eindhoven naar Arnhem. Daar staat tussen Os-Oost en Knopend. Bankhoef, 8 kilometer. Het is het gevolg van een ongeluk. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Radio 1 Vandaag. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. En hier aan tafel ook aangeschoven. Welkom Frits Barend. Uh, zometeen ga je praten over de hoogte en dieptepunten van de afgelopen sportweek. Uh, wij gaan het zo hebben over slechte films. We hadden het net al over een film uh, over JFK. Die niet al te zeer gewaardeerd werd door onze gastrecensent, Maar toch leuk om naar te kijken. Heb ja, jij nog hebt... een hele slechte film gezien de laatste tijd? Nee want Dan uh, ik... Je gaat alleen maar naar ik films selek, die worden ik, er geadviseerd. Wordt mij geselecteerd. Als, uh, ja. als ik naar film ga, is het ook een goede film. Ze zijn ja. altijd goed. Okay. Nou, nee. Ik vond het gek genoeg, hij is geprezen en hij heeft een prijs gewonnen in, uh, in Amerika. Ik vond de openingsfilm van de, de Itfau over Syrië een hele slechte film. Over oh, Syrië? Ja. Okay. Het was over, uh, uh, elke twintig uh, uh, minuten hetzelfde herhalen. Ja. Het was één mm -hmm. grote propaganda. Het was een hele slechte film. Oké, okay, maar, maar je hebt categorieën in slechte. Uh, je hebt slecht, je hebt slechter en je hebt ongelooflijk slecht. en uh, Volgens mij gaan we het een beetje over die uh, allerlaatste <lacht> categorie hebben. Zo slecht wordt dan gezegd dat ze weer leuk worden. Pulpfilms zou je ook wel kunnen zeggen. Iemand als Quentin Tarantino werd daardoor geïnspireerd. In Nederland is er ook een grote schare fans. Slijmmonsters, gestoorde, geleerde, hulpeloze vrouwen, noem het allemaal maar op. Komt er allemaal in voor. En ze komen ook weer langs. Uh, morgen in de nacht van de wansmaak. En een van de organisatoren, dat uh, is jaren geleden, is hij er al mee begonnen, Mr. Horror, wordt hij ook wel genoemd of The Night of Terror, en hij heet gewoon Jan Doense, welkom. Hallo. Ja. En ik ben wat? heel gewoon. Ik, ik zei slecht. Het ziet er helemaal slecht. niet zo uit als een Mr. Horror. Ja, dan verwacht je ja, toch een soort Dracula-jas en zo. Ja, nee, dat is mijn het... geheime wapen. Oh, kijk maar maar hoe, hoe slecht, Jan, moet een film zijn om in die nacht uh, vertoond te worden? Nou ja, hij moet uh, ja, behoorlijk slecht zijn. En ook liefst onbedoeld. Want tegenwoordig heb je natuurlijk vrij veel films die een beetje, zeg maar, uh, gemaakt uh, slecht zijn. Slecht, ja. ja. Dat willen wij niet. Oh. Wij willen films die... Wat, wat is dat dan? Gemaakt slecht? Nou ja, goed. Uh, uh, ja, dat, het, het wordt meteen al heel specialistisch. Maar je hebt in Amerika een productiemaatschappij een productie die heet Troma. En die timmen ja. al jaren aan de weg met films als The Toxic Avenger. En The Class of Nukem High. En dat zijn films die gewoon bewust pulp uh, met je zijn. Ja, en dat is uh, ook wel lachen. Maar het is veel leuker als mensen met uh, de beste bedoelingen. Iets maken ja. wat volledig de plank mislaat. wegens uh, gebrek aan geld, ja. gebrek aan talent. en vaak een combinatie van beide. Maar wel heel veel goede bedoelingen. Heel dat veel is dan ook. Wat het ook altijd ja. weer een beetje treurig maakt. Nou. Op ja, ja, ja, ja. Maar ja, het is. Kijk, ik ben uh, opgegroeid in de jaren zeventig. toen je hier nog het fenomeen. en overal trouwens, het fenomeen buurtbioscoop had. En de buurtbioscoop, dat was een hele andere koek dan Tuschinski hier verderop. Daar draaide dus echt de grootste bagger. Want video had je nog niet, laat staan dvd of internet. Dus op tv was ook niks te beleven. Ja, als je echt wat wilde beleven, dan moest je gewoon hier naar de Nieuwe Dijk, naar allerlei shabby tenten waar wiet gerookt werd. In de bocht. Ja, precies. De bocht van de Nieuwe Dijk. Kijk, een kenner zit hier tegenover Daar werden de naakfilms vertoond. Ja, toch? Daar ging jij Horror, Noem het allemaal maar op. Parisien zat daar. Dat zat daar ook. Ja, dat was van de porno. Ja, precies. Maar goed. Daar heb ik veel te veel uren van mijn jeugd doorgebracht. Dat laatste Sporen na. Dus vandaar. Maar, maar gaan. Als, gaal... thera als therapie zou ik haast zeggen: De therapie. Nacht van de Hansma. En dan moet je dus. Laat je die films in zich heel dan ook zien? Nee, of? want dat is ondraaglijk. Dus we, <laughs> we, we laten uh, trailers en fragmenten zien. En in een enkel geval zeggen we: Dit is zo bijzonder. Deze film vatten wij voor jullie samen in drie essentiële fragmenten. Maar dan heb je, ben je toch met een kwartier klaar. Ja, het wordt dan, <coughs> dan ook bijna weer een beetje een soort onderwijs. Op de een of andere manier. Ja, maar wij zijn. Andere, ja. Wij, dat is Jan Verheijen alias Max Rokatanski, mijn Vlaamse partner. Uh, en ik ga naar de Vlaamse naam. Ja. Exact. Uh, Jan is een uh, bekende Vlaming. Een BV, zo heet dat. En een uh, filmmaker. Maar die is ook uh, opgegroeid in dezelfde periode als ik. En wij hebben een parallele jeugd gehad. En wij hebben elkaar in de jaren tachtig leren kennen. En van het een kwam het ander. Dus wij zijn de Nacht van de Wandsmaak begonnen. Als een Vlaams-Nederlandse alliantie. En wat doe je dan? Want dan, dan duik je in archieven, in krochten. En dat, dat moet op in zich krochten, dan al een ja, feest zijn. We diep, ja. diep, diep af in de krochten ja. van de ja. wereldcinema. Uh, nou, Tussen de spinnen we hebben. En nou, de... De, ja... De, met stof en de zo roestige filmblikken. Ja. Maar dat, is ook, dat moet je ook letterlijk nemen. Uh, althans tot voor kort. Uh, want wij hebben alle twee connecties in de filmwereld. Dus wij mochten dan in de kelders van het Filmmuseum... en het Koninklijk Filmarchief in België... gaan rondspeuren naar interessante uh, trailers en films. Maar ook bij privéverzamelaars. Dus uh, we hebben in de afgelopen jaren... echt al die archieven uitgeput. En zeven jaar geleden waren we er eigenlijk doorheen. Toen dachten we, nou, we hebben alles gehad. Het was allemaal 35 mm filmmateriaal. Het, het houdt gewoon een keer op. Maar nu hebben we de digitale revolutie gehad. Dus alles is ineens op DVD en op uh, uh, Blu-ray. Dus, ja, je vindt nu, veel meer nu. Ja. Je vindt veel meer. Dus ineens heb ik dan weer die Mexicaanse film The Brainiac... over een uh, hersenetende alien uh, in <laughs> mensen gedaan, uh, die Heerlijk. ik altijd al wilde zien. En die, krijg ik zo maar binnen. Ja, maar eventjes om mensen toch een beetje het gevoel te geven en zo we hebben een paar uh, uh, geluiden uh, in fragmentjes uit films die jullie laten uh, zien. De, de eerste klinkt zo. spreading beyond the imagination of the greatest human intellect. Horror of the blood monsters. Exploding in unspeakable horror. The green of The civilized world at war with alien form. Whose slimy touch means instant horrible death. Invaders from beyond the stars. Nou, dat is wel helder, Er is bijna helder. geen beeld ja. meer nodig, dit, dit maar is toch horror. even, wat, Green dan, wat zie Green Slime uh, is een science fiction musical. Je houdt het niet van m'n ogen. Science uit. fiction musical? Ja, eigenlijk wel, want uh, ik, ik, ik, ik had hem ook nog nooit gezien. Maar toen ik uh, eindelijk dan eens uh, er iets van zag, op een gegeven moment... Dan, barst er een barstere liedje los in die trailer, de Green Slime. Je weet niet wat je ziet en wat je hoort. Heb je, heb je eigenlijk zelf een favoriet? Wat je echt het slechtste en dus het allerleukst vindt? Nou, dat verschilt voortdurend. Uh, voor deze editie ben ik wel heel erg in mijn nopjes... met de film Zaat. Z-A-A-T. Ook wel bekend als The Bloodwaters of Dr. Z. En dat is een film uit, die gemaakt is door een reclamefilmer uit Florida. Don Barton. Die, dacht, uh, die had toch grotere ambities. En die heeft in zijn vrije tijd uh, uh, een speelfilm gemaakt. Zaad. En ja, dat is eigenlijk een soort van uh, een film over een, een nazi geleerde. Die uh, zich uh, heeft uh, verstopt in Florida. Verder aan het experimenteren is. Een serum heeft ontdekt waarmee hij zichzelf in een vismens kan veranderen. In die gedaante gaat hij dan wraak nemen op iedereen die hem uh, in de weg heeft gezeten. Maar hij gaat ook nog op zoek naar die ideale vrouw. Uh, en die injecteert hij dan ook met het serum, want dan hoopt hij dus een visvrouw te creëren. Er zit ook een stukje en romantiek in. Het is een stukje romantiek. Uh, het is een ongelooflijk slechte, uh, slechte man in rubberpak. Uh, maar wat een creativiteit. Wat een ja, creativiteit. Ongelooflijk, ja. Voor 3,50 dollar, 50, zou ik N maar zeggen. Precies. Nou zei je zaad, toen dacht ik even van, oh, het is heel vies uit Nederland dan. Maar zitten er ook nog Nederlandse producties bij? Uh, of, of, of. Ja, je hebt voorkennis. Hè. Wij hebben ook een blokje nou. Hollands Glorie in den Vreemde. Okay. Ik, ik, ik verklap niet te veel hoor. Want de grap van de Nacht van de Wansmaak is: kom gewoon, vertrouw ons. Het wordt slechter. Het, wordt en leuker slecht. dan het kan niet slechter. Maar wij nemen jullie aan de hand en we voeren jullie er doorheen. We gaan niet van tevoren verklappen wat we laten zien. Nee, maar het is wel leuk om te weten of ze in Nederland ja, wij ook het ja. meedoen. Nou, we hebben inderdaad uh, ook wat Nederlandse inbreng. Uh, en uh, dat uh, blokje noemen wij. Want we doen het dus in blokjes, hè, uh, thematisch gegroepeerd. En ieder blokje wordt ingeleid. Uh, Hollands Glorie in den Vreemde, waarin we. Anton Geesink tegenkomen. Oh. Die ook nog een filmcarrière heeft gehad. Ja, ja, Wist met, jij dat? Ja, ja, die heeft vecht met die andere jongen. Niet Wim Ruska, maar... John uh, Bloeming. John Blooming, ja. ja. Oh, ja die oh, hebben we bij de Ja, Maar wat wij hebben gevonden is Gideon ja. en Samson. Dat is een uh, Italiaanse film uit 1964, meen ik maar me uit, uit mijn hoofd. Waarin Geesink dus Samson speelt. De bijbelse figuur ja, die zijn haren ja. kwijtraakte. En daarmee zijn kracht. Ik ja. Ja. ook met een enorme pruik. Ja, waanzinnig slechte pruik. Oh. Waanzinnig ja. slechte baard. Uh, maar Geesink acteert natuurlijk heel goed. Die doet wat er van hem verwacht wordt. Ja. Dus hij, hij herwint de kracht en die hele tempel van de Filistijnen gaat uh, nee, Naar de Filistijnen. Maar die film heeft wel veel publiciteit gehad toen destijds. Ja, hij is ook helemaal neergesabeld ja. uh, door de pers. Men vond het helemaal niks. Nee. De carrière van Geesink als filmacteur heeft nee. niet heel lang geduurd. Ja, Hollands glorie is, is, is dat blokje in ieder geval. En, en, en verwacht je nou dat de zalen vol zitten eigenlijk? Nou, Rotterdam is nagenoeg uitverkocht. Nu dus al? dat is 850 man. Okay. Morgen in de oude Luxor. Uh, en voor de rest, ja, uh, zegt het voort, zou ik zeggen. <laughs> Waar is nee. hij? In in het in Amsterdam? Of in Tushinsky? Tushinsky. Ja. Tushinsky. 1. En hoe laat begint het? Twaalf uh, uur begint hij in Amsterdam. Ja. Ja. En, en ben je dan, want nu heb je ongeveer alles wel gehad. Nu heb je die digitale archief ook uh, uit kunnen uh, Ja, maar pluisen. dat is nog zo onuitputtelijk. Daar oh, ja? kunnen nog nee, jaren voor. Is het ook altijd horror? Want ik kan me ook nee. voorstellen... Nee, nee, nee, precies. Nee, nee, nee, nee wat soort... dat is een misverstand. Bij Pathé staat het nu op de agenda als horror. Ik zei, Jij het moet kult ook, zijn. Ja. Maar cult, hebben ze niet als genre. Dus dan kan het thriller zijn? Nee, geen thriller. Dus daar zijn we nog niet uit. Maar het is nou, horror, gelukkig heb ik met de kerst altijd nog drie keer sessie. Dus oh, dat is wel heel fijn. Dat ja. is ook heel erg. Goed, <lacht> nou Precies. Ja. de Nacht van de Wandsmaak in ieder geval. Voor de mensen die uh, zich roepen voelen. Want het is dus blijkbaar nog niet overal uitverkocht. Nee, we hebben, hebben een we een website, nog een geluidje. De ja, we nog, ja, Jij wilt nog ja, graag oh, een okay. geluidje? Ja, we hebben er nog één. Ik vind het super okay. leuk. Ja. <lacht> <lacht> It's horrible. We're coming to behave, the cave of the bad demons. They are waiting for you. They are longing for your blood. I hope you'll drop in to join them in horror of the blood monsters. A new, a ghastly journey into the weird world. Nou ja, deze wil ik zien. Oh, dat is Prémar <laughs> de Kieshoorn. Filipijnse <laughs> film is een door een amerikaan hele Horror Boy, of the Blood Monsters. Mooie aankondiging voor For. de band ook. The Horror of the Blood Monsters. Hier zijn ze weer, van Dick Hout. Ding. Een hart is niet van steen, een geval van zuiver hout. was het beste dat ik vinden kon, toen iemand wegging met het goud. Een hart is van het hardste hout, maar het buigt nog als het moet. Maar niet te ver en rustig aan, weet nog niet echt wat het doet.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 Laten lopen, dan doet het niet zo'n pijn. Als toen ik het origineel nog had, dat gouden, goud maar klein. Dit hart, ik heb het pas gekocht. Bewust een tweede je blijft geen gouden kopen, ook al had je wel de kans, want dit is mijn hart mijn houten. De dames voor u hebben het al verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. Het is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. De stelen lijkt me niet de moeite. Het voordeel van een houten hart, je bent voorzichtig. Dus vuur, de splinter zijn voor anderen Er hoeft geen slot op, het is dus helemaal niet duur Mijn houten hart Mijn houten hart Dit is mijn hart, mijn houten hart De dames voor u hebben het al vast verswaard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 Zonder Akda de Merk, van de Puma's oorspronkelijk van Dik Hout... met uh, mijn houten hart. Frits Barend, jij, jij kent ze al lang, hè? Ja, eh, 1998, via BVD, Stil in mij. Het was onze beide doorbraak, zou ik maar zeggen. <laughs> en, Ach, de Merk, en dat geeft een band 90. voor het leven. 98, ja. 16 jaar geleden. Maar het is een geweldige Nederlandse band. We hebben trouwens veel goede Nederlandse bands. Ja. Maar dit over de muziek en de teksten zijn zo mooi sluiten zo mooi bij elkaar. Heerlijk om ze weer te zien. Ongelooflijk dat het hier niet hartstikke druk is... dat niet iedereen van dikhout wil zien. We kunnen er de nog mensen bij, willen we oh, maar zit. zeggen. Ja. We, we maken even plaats voor een ander bericht... namelijk een bijzondere fonds in Utrecht. Archeologen hebben tijdens de verbouwing... tijdens een verbouwing daar... op het Sint-Jans-Kerkhof... hebben ze hele bijzondere... grafkelders gevonden met daarin zeven skeletten. En NOS-verslaggever Colette van Nuenen... was bij de presentatie van die fonds. Colette, wat is hier zo bijzonder aan... aan die grafkelders? Ja, nou in, met name in Utrecht wordt natuurlijk inderdaad wel eens vaker wat gevonden. Hè, want Utrecht is heel rijk onder de grond. Er is veel bewaard gebleven uit de geschiedenis. En ook zelfs wel eens grafkelders. Nog niet eens zo heel lang geleden, een paar jaar geleden. Eh, onder het Domplein hier in Utrecht. Maar die zijn dan meestal, zitten die onder een kerk... En deze zitten onder een klooster, althans onder een kerkklooster... van de Minderbroeders. En de Minderbroeders, dat was een bedelorde. Die waren heel erg afhankelijk van de mensen in de stad die daar leefden. En dus als je rijk was, dan vond je het prettig om je daar te laten begraven. Want die Minderbroeders, die konden dan voor je bidden... zodat je een goede reis naar de hemel zou krijgen. En ja, wat hebben ze in die, in die kelders aangetroffen... Zeven skeletten hebben ze gevonden. En uh, de bijzonderste daarvan is een uh, vrouw met ja, zo'n beetje een voldragen zwangerschap. Dus ze hebben daar een kindje bij gevonden. Het is niet helemaal duidelijk of die nou al geboren was uh, uh, of niet. Want die, uh, die skeletten die zijn natuurlijk 13e eeuws. Dus uh, dat kun je niet meer zien. Uh, maar die was, dat kind is tussen de zes en de negen maanden oud. En dat vind je niet zo vaak, zo'n soort... Uh, uh, skelet of dubbel skelet dus. nee. en, en je zegt het zijn gegoede burgers. Uh, weten ze zelfs ook wie het waren? Of is dat, nog niet, is dat niet te achterhalen? Nou, daar was ik ook zo benieuwd naar. Want uh, dat wil je natuurlijk weten. Hè? Wie laat eerst, dacht ik, oh een klooster... en dan een vrouw met een baby. Dat, uh, hè? Ik zag de spannende verhalen al voor me. Maar nee hoor, want het is een mannenklooster. Uh, en dat zijn gewoon mensen... Uh, die in de stad leefden. En die graag wil, willen dat er voor ze gebeden wordt... na hun dood. En ze gaan er natuurlijk nog wel verder onderzoek naar doen... Bijvoorbeeld hoe oud was die vrouw en hoe oud was dat babytje precies. Maar een echte identiteit, eh, lijkt me dat ze dat niet meer gaan achterhalen zoveel eeuwen later. Oké, okay, dankjewel. NOS-verslaggever Colette van Nuenen. Ja, die dacht op een Da Vinci-code-verhaal gestoten te zijn, maar helaas, maar helaas. toch wel even, gewoon allemaal. Nou, laten we het dus hebben over de mooie verhalen in de sport van de afgelopen week, uh, Frits. Tops en flops, je hebt ze voor ons meegebracht. Waar ja. wil je mee beginnen? Zullen we de flops beginnen? Mm -hmm. uh, nou, we hebben het Martin Buitenhuizen van Dikhout. En ik ga het hebben over het vertrek van Martin, Marco van Bassebeheer Veen. Ik vind dat heel erg jammer. Marco is een trainer een voorbeeld van een Polder-Nederlander. Hij was de grootste, maar doet net alsof het heel normaal is wat hij doet. En dat vind ik bij Van Dikhout ook een beetje. Die zijn hartstikke goed, maar zijn heel aanraakbaar. En dat heel gewoon gebleven. Heel gewoon je. gebleven, ja, ja, ja. ja. Van doe maar gewoon, dat doe ik al gek genoeg. Ja. En dat heeft Marco van Basten heel sterk als trainer. Alsof hij niets bijzonders is. Terwijl hij de allergrootste voetballer naar Krui was in Nederland. Henk en ik liepen een keer, toen wij nog Bart van dorp deden... toen hij net begon als trainer, liepen we een keer met hem samen ergens bij Ajax... En toen werden wij om een handtekening gevraagd, Henk en ik. En ik geneerde me bijna. En Marco zei, ja, zo gaat het. Niemand kent mij meer. Ik ben voetballer geweest, en is het voorbij. Hij had daar vrede mee. Maar de grootste voetballer, maar ook de grootste trainer? Nou ja, hij is wel een hele leuke trainer. Want hij is heel eerlijk. Bij interviews na afloop, ik denk dat hij een goede trainer is. Je hebt nu van die Tsiak, die dat toptalent van Herenveen, Dat heeft gezegd, ik teken bij als Marco blijf. Ik denk dat Marco met bijzondere spelers... dat hij daar iets mee kan overbrengen. Dat de mindere spelers, daar heeft hij misschien geen gevoel mee. Maar met echte topspelers denk ik dat hij heel goed is. Maar wat ook zo leuk is, na afloop van interviews is hij zo eerlijk. Hij, gaat nooit, hij komt nooit met lulverhalen. Hij is gewoon wie hij is. Ook daar weer gewoon zegt hij heel eerlijk antwoord. Hij verwijt zijn elftal nooit wat. Hij is kwetsbaar. Dat heeft hij ook bij Ajax laten zien hoe kwetsbaar hij is. Vind ik zo knap hoe het je zo durft op te stellen. Ik vind het dus een groot verlies dat hij weggaat. Ook zijn juichen naar een doelpunt. Hij juicht als een kind van 7, 8 juicht naar een doelpunt. Alsof het bij de C1 speelt. Hij kan hevig juichen. Dus het kortom, het is echt heel Maar jammer. nu mist hij het gevoel. He? Hij mist het gevoel bij Veen en dat moet Veen zich zeer kwalijk nemen. Even Jan Doens, heb jij iets met sport of niet? N nou, niet echt, maar ik, toevallig schiet me iets te binnen. Jij hebt het over Mark van Basten en ja. zijn bescheidenheid. Hij zat toch ook in, uh, in de lingerie of ondergoed of iets dergelijks? Nee. nee. nee. Was, of Frank Rijkaard was dat? Ja, ja, ja. Ja, had al die voorwallen ja. ja. ja. elkaar. Ja. Hij nee, zal het nee, wel draag. Ja, Surinamers leken allemaal op elkaar. Nee, nee, nee. Maar ik. Maar ik. zat een keer naast hem in het vliegtuig, uh, maar dat was dus Frank dat In het voetballen zat. Maar hij zei: Ik zit in de. Je ziet het aan hun haar. Ja, onderbroek. Ja, okay, een onderbroek maar Frits, toch leiden. even: denk je dat hij een ander beter bord heeft gehad? Of? nee, oh, nee, okay. nee. Zo is Marco niet. Okay. Nee, nee. Goed, nee, andere nee. Flops dan. wat ook hij heeft uh, schoolgaande kinderen hier, hij had misschien al lang naar AC Milan gekund, heeft heel bewust gekozen om in Nederland te blijven. Want hij is inderdaad gewoon die Polder Nederlander die je aan kunt raken. Andere flops. Nou, waar ik erg van schrok, Ian Thorpe. Dat is een van de bekendste wereldzwemmers, echt de Pieter van de Hogeband van Australië. Die hebben ook natuurlijk vaak samen. Ja, 2004 waren ze elkaars concurrenten. Uh, Pieter was de 100 specialist dat is het koningsnummer. Hij won op andere nummers, de gouden medailles uh, Ian Thorpe. Vijf keer goud gewonnen in 2000, 2004. En uh, ik had als meer gehoord dat hij depressief was. Dat was wel eens gelezen. Hij heeft ook eens in een interview gezegd dat hij voor de Spelen van 2004 zo moeilijk kon slapen. En dan alcohol nam, dus veel dronk. Hij heeft in 2004 toch weer goud gehaald. En nu is dan, hij is opgenomen in een kliniek in Australië. Hij is aan de alcohol, hij moet afkicken, hij is depressief. En het is het noodlot van veel sterren en veel topsporters. Uh, je staat op een gegeven moment, ben je heel bekend, heel hoog. En dan moet je aan die druk, moet je kunnen weerstaan. Je moet hoog blijven, iedereen verwacht weer meer van je. Misschien het Ian Torp daar aan kapot gaan, ik weet het niet. Het is ook het zwarte gat wat hij misschien in het geval is, maar... Ik heb wel eens bij gerucht gehoord. En ik weet dat het heel gevaarlijk is voor een journalist om een gerucht uit te spreken. Ik heb het ook wel eens hier en daar gevraagd of het klopt of niet. Niemand weet het. Maar het gaat ook wat terug dat hij niet uit de kast durft te komen. En als dat zo is, zou het echt zo walgelijk zijn. Want we spreken vol of homoflie moet mogelijk zijn in de sport. Ik weet niet of het waar is, maar het is in ieder geval heel erg dat zo'n topsporter, zo'n icoon, zo'n voorbeeld voor iedereen na zijn carrière zo in een depressie geraakt. En misschien was hij het al tijdens zijn carrière, want ik heb ook wel eens topsporters gehoord die tijdens hun carrière al door de druk in een soort depressie geraakt. Het is, het is eigenlijk heel erg. ongezond, topsport. Topsport is ongezond, het is heel mooi, het is heel leuk. Het is net als, nou ja, goed, met uh, top amusement, top Je moet die druk, je bent op een gegeven moment heel populair. Iedereen wil je aanraken. En dan moet je ermee kunnen leren leven als niemand je meer ziet staan. En Marco van Basten kon dat bijvoorbeeld heel sterk. Ja. Nou, dan, uh, de grootste flop blijft Qatar. Het is bijna wekelijks. Maar de Britse kant, The Guardian, heeft nu onthuld... dat er minimaal 380 arbeiders dood zijn gegaan... aan de bouw van een stadion in Qatar... Nou, uh, dat verbaast me niet... want of je dondert van een stelling daar... of je sterft aan een hartaanval door ondervoeding... want het zijn slaven die daar werken. Ze, worden slecht, uh, ze hebben slechte behuizing... slechte medische voorzieningen... slecht eten. En ze werken in de zomer bij 50 graden. Het is daar meer dan 50 graden. Nou, logisch dat je een hartaanval krijgt. Maar officieel is heb ik al gezegd nooit warmer dan 48 graden... want als het warmer is dan 48 graden... mag, mag je niet, mag niet, ze niet meer. werken. Ja. Dus het is altijd 48 graden... Uh, dus het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. En het gaat maar door. Barcelona wordt gesponsord door een of andere zich Qatar Foundation noemende Sheikh. Het is ook allemaal een verkapte organisatie van Sheikhs. Nou, misschien is dat 50 miljoen. Dus Messi wordt mede betaald omdat slaven sterven in Qatar. Want zo erg is het eigenlijk. Ik bedoel, Die mensen hebben dat geld dankzij die slavernij. Mm -hmm. En ik heb begrepen bij de FIFA... het streven is, dat wil de FIFA halen... ze willen minimaal 4.000 doden halen... Als het, uh, als het WK geopend wordt. En we moeten er met z'n allen dus naar streven. En de FIFA kennen, dan gaat ze dat. gaat ze dat lukken. Het Guinness Book of Records, 4.000 doden... en dan is het WK geslaagd in Qatar. Het is, het is een absurde toestand. Ja, dat dat daar En we zijn er allemaal hebben. lid van. Hè? Want de KNVB is lid van de FIFA. Dus ik ben ook lid van de FIFA... Ik en ik sta dus ook toe. Dus nou ja, eigenlijk... Wij spraken de, de, ambassadeur in ne de Nederlandse ambassadrice in Qatar, zeg ja. maar. Uh, die vertelde toen dat ze wel degelijk ook uh, met het bewind aan het Precies, en uh, dat, dat er, er, ja. het verbeterd zou worden. Ze zouden er naar kijken, et cetera. Maar uit deze berichten blijkt daar dus nog helemaal niks nou ja. van. Nee. En wat ik even ook een flop, wat ik heel jammer vind. De alternatieve 11 op de Wijzenzee... gaat niet door. En ik het is denk, heel schat, ja. Ja, het is Je gaat daar naartoe met grote verwachtingen. Het is het ideaal van Nederlanders om te schaatsen, op natuurreizen. En het lijkt me dat verschrikkelijk als het afgelast wordt op het laatste moment. Ja, toch nog even, Jan Doens, want jij zat net toen het over de. Over de nou, WK ik, uh, ging. dat verhaal over Qatar uh, van Frits Baar... Toen moest ik meteen denken aan Horror of de Bladmans. gek genoeg. Want dat is een film die dus in de nou, jaren dat Volgens mij vluchtig... denk je er altijd aan. Ja, dus zo, zo gek is het je ook nog. Ja. <laughs> nu helemaal. Maar uh, in de Filipijn, op de Filipijnen in de jaren zeventig onder het bewind van Marcos uh, ja. vergelijkbare situaties. Daar gingen dus veel filmmakers naartoe omdat alles daar kon. Er zijn ook heel veel doden gevallen bij totaal onverantwoord stuntwerk en zo. Ja, ja, er nee, ja, ja, daar, daar is een, uh, een filmgebouw, een soort uh, filmmuseum gebouwd, waarbij ook vreselijk veel doden zijn gevallen. Die schijnen dus volgens hardnekkige geruchten, en ik ben ook iemand uh, geruchten, dat doe ik niet <laughs> aan, maar dit is er ook zo eentje. Daar schijnt dus gewoon, die schijnen gewoon onder het cement te zijn uh, bedolven. Ergens rond de openingsavond waren er toen ineens heel veel vliegen. Ja, We gaan naar de topsfits. Nou goed, in het voetbal wordt elke minuut in de kaart gebracht. Duizenden scouts lopen over de hele wereld rond. Maar gelukkig worden al die scouts en wetenschappers toch soms keihard ingehaald door het geluk en door het toeval. Bartolomev Kbetje speelde tot een half jaar geleden bij de kleine Spaanse GRS. En toen besloot hij Dwight Leudeweges de trainer van Cambuur te bellen met wie hij bij Al Jazeera had gewerkt. En dan heb ik het niet over televisiezender Al Jazeera, maar de voetbalclub Al Jazeera. Dat was een bevallen die... Uh, Kbedge had geen club, is een Nigeriaans international. En Belt dus eens, god Mag ik met jou meekomen trainen? Nou, dat Kom maar. Nou, de eerste training. Hij schiet er meteen vijf kansen vijf in. En afgelopen zondag cambuur herveen Voor het eerst weer in het Friese derby in, in, in Leeuwarden. En hij maakt een doelpunt. Hij heeft een assist. Hij speelde fantastisch. Zo ja. zie je, al die scouts, als je geluk hebt, vind je kebetje. Cambuur won. Misschien ging Dame van Basten wel weg. Je hebt nog twee minuten voor de laatste twee minuten. Twee lang geblesseerde spelers zijn weer terug: Ibrahim Affelai en Klaas-Jan Huntelaar. Uh, Affelai, de trainer van Barcelona. Affelai speelt bij Barcelona zegt wel hij mag niet weg, hij moet blijven. Maar ik denk dat Avelaar willen nog een kans maken op het Nederlands zelf, dan moet hij wel weg. Want met Messi, Nijmaar, Fabregas, Xavi, Iniesta word je nooit spel bepalend. En Klaas-Jan Huntelaar krijgt een voorzet van rechts, van Farvan en ongelooflijk hoe hij weer timed Tussen twee mannen in die op 20 centimeter afstand van hem stonden, maar hij kopte hem erin. Dat heb je of dat heb je niet. Dat heeft Klaas-Jan Huntelaar. Gelukkig dat hij weer terug is. En top 1 is Mariska Huisman. We weten het al, maar ruim een jaar geleden is haar broer overleden. Plotseling Sjoerd Huisman. En zij werd afgelopen weekend werd zij Nederlands, kampio oh, Nederlands kampioen open marathonschaatsen. Of de open Nederlands kampioen marathonschaatsen op de Wijzenzee. En ik denk dat er waanzinnige emoties in haar zijn rondgaan toen Wilhelmers werd gespeeld. En dat vind ik echt top. Mariska Huisman. Een soort ode aan haar broer Huysman. Huisman Fantas dat zij kampioen is geworden. Ja. En ik was vanochtend bij de presentatie van het WK Hockey... Uh, dat staat in teken van hockey, van culinair, van muziek. Oh ja. en ik moet zeggen, ik heb zelden zo'n mooie presentatie gezien. Dat wordt echt een feest. De eerste 14 dagen van juni, dat WK Hockey. Wat heel Nederland door geraakt zal raken. Ik weet niet wat culinair een hockey is. Maar nou nee, ze, ze, willen dus uit, ze willen dus gezond eten. Elke oh. dag komen er 3000 schoolkinderen. Nou is hockey natuurlijk onder bepaalde scholen helemaal niet populair. Ze willen juist ook de achterstandswijken kinderen naar dat hockey laten, laten komen. Hockey, en dan met gezond eten aanraken laten raken. Laten sporten. Dus ontzettend leuk hoe dat WK Hockey zich ook maatschappelijk opstelt. En aanstaande zondag ga ik kijken naar. Naar het wereldkampioenschap veld rijden, Lars Haart tegen de rest van Nederland en de rest van de wereld. En de rest van de wereld is Vlaanderen. Okay, <laughs> en dan hopen we altijd op een beetje regen erbij, toch? <laughs> ja, het de moet laatste keer was het zo regen. droog ja. Dat moet gewoon weer lekker uh, Nee, maar dan is Lars niet zo beetje... goed. Het moet, moet harder ondergrond <laughs> ja, we zijn. Ja, en gewoon ook lekker. Dat kijken, of we natuurlijk die de, de Nacht van de Wandsmaak, georganiseerd door Jan Doense. Jan Doense, dank ook voor jouw verhaal. Frits Barend, dank voor alle tops en flops. Frits Barend, hoofdredacteur van Helden. En zo direct. Ja, dan gaan we praten over van alles en nog wat. En over politiek. En dat doen we met Margriet van der Linden en Kees Boman. Dus. Ja, tot Blijf luisteren. De perstribune.